In de Amerikaanse stad Waco in Texas zijn bij een schietpartij tussen vijf motorbendes zeker negen doden gevallen. Honderden leden waren in een restaurant bij elkaar gekomen om een aantal conflicten uit te praten. Het gesprek liep uit op een vechtpartij en er volgde een vuurgevecht. De politie pakte drie bendeleden op en nam ongeveer 100 vuurwapens in beslag.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 saudi arabië heeft de luchtaanvallen op de Houthi-rebellen in Jemen hervat. Gisteravond liep een humanitair bestand van vijf dagen af. Direct daarna werden weer doelen van de Houthis in de provincie Aden bestookt. De Shiïtische rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen. In Den Haag zijn 27 woningen ontruimd na een explosie in de kelder van een flat. Niemand raakte gewond, wel is een stuk muur van het complex aan de Goudriaankade weggeblazen. De oorzaak van de explosie is onbekend. Er brak brand uit, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. De gemeente onderzoekt of het flatgebouw nog stabiel is. Het weer, de dag begint in het zuidoosten nog met zon... maar vanuit het noordwesten gaat het regenen. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is tot nu toe een normale maandagochtendspits. De meivakantie is weer voorbij. De meeste vertraging heeft de verkeer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Eembruggen staat 7 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alberseddam en Sliedrecht 6 kilometer file. A27 Breda richting Utrecht tussen het gorkum en Lexbond 5. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag voor Wateringse veld 3 kilometer. De N214 richting leerdam voor Afrit-Gorkum 3 kilometer. De N235 richting Amsterdam tussen Ilpendam en het Schouw 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo wil het even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Jawel, we zijn er weer de komende drie uur lang bij CFM. De start CFM Rebuilders City, zo aan het begin van dit programma. Een speciale editie, wat geen Albert Jan tegenover mij, maar. Dolly Tempierik. goedemiddag Dolly, welkom. Ja, dankjewel. En een uh, totaal ander stemgeluid natuurlijk, hè? Dan onze donkergebruinde, zoetgevoiceerde Albert. <coughs> Even een <coughs> ander uitzicht voor me. Ja, ja. ook dat toch? Verder uh, zeg je niks over, Albertje. Nee. Alleen het leesbrilletje hebben we samen. Ja. ja, dat is waar, ja. dat is waar. Goedemiddag. Goedemiddag goeiemiddag, uh, luisteraars. Ja, daar ja. zitten we weer aan de tolweg 10a met een vol programma. Zeker, zeker, een heel vol programma, heel veel te vertellen. Heel veel mooie muziek meegenomen, zag ik. Ja, zeker. Je met al die cd's slepen over de gang. Poep, poep, poep, zwaar. Nou, nou, nou, nou. <laughs> hij heeft de hele middag kruisjes zitten zetten overal. Die ga ik draaien, die ga ik draaien. Ja, hij heeft weer wat moois uitgezocht. Nou, het is jammer hè, van het mooie weer dat, uh, dat weer aan onze neus voorbij gaat het weekend. Ja, dat is even, even voorbij. Ja, maar goed, des te lekkerder is het om thuis klusjes te doen met CFM op de achtergrond. Uiteraard. Hey, morgen ja. hebben we de jammer. dus ja, we willen wel weten wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar ja, daar ik heb weet het al, nieuws over. maar ik zeg nog lekker niks. Half drie. Half drie ga ik erover vertellen. Oké, okay, wat gaan we verder doen vanmiddag? Uh, we gaan eens even bekijken wie het dier van de week is, het asieldier... Want er zit nog echt een lief beestje te wachten op een warm uh, mandje. We gaan uh, de evenementenagenda doornemen. We gaan zo eens kijken wat er allemaal gebeurd is de afgelopen week. En uh, het gedicht van de week natuurlijk. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Is het mooi, mooie? Ik vind hem uh, heel prachtig. Hij heeft in de krant gestaan, dus menigeen zal hem wel al gelezen hebben. Maar ik vind het nog. Het is een gedicht van 70 jaar oud, maar nog steeds zo van deze tijd ook nog. En, en dat gevoel wat in dat gedicht staat van toen. leeft nu nog steeds bij mensen terwijl ze het toen niet eens hebben meegemaakt. Nou, kijk. Hoeveel mooier kan je een gedicht gemaakt hebben? Nou, waarom ze dadelijk om Zo kwart voor vijf? Ja, die hoort gedeclameerd te worden. En verder, Sean Lemmers bij het Hotse Knots. Ja, ja, die gaan we ook even bellen. Want uh, in de Korverhal is het Hotse Knotse Begonia toernooi bezig. Hè, het uh, gekke voetbaltoernooi uh, met uh, mensen die, uh, waarvan ze zeggen... dan, nou, ik geloof er niks van, maar dat ze eigenlijk niet meer kunnen voetballen. Een beetje de mindere elftallen, hè? De mindere elftallen, ja, nou, ik geloof er niks van. Maar goed, het gaat... Het gaat allemaal om het plezier natuurlijk. En daar zijn we reuze benieuwd naar of dat plezier er vandaag is. En dat gaan we inderdaad horen om tien over half, half drie van John Lemmens. Oké, okay, reden genoeg om te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag en houd de radio aan op CfM Zandvoort. Hè. We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bij je. En hier is Phil Collins tezamen met Philip Bailey. Zijn we weer helemaal klaar voor de zaterdagmiddag bij CFM? Uit de jaren 80, Phil Collins, Philip Bailey en de Easy Lover. En dit is ook zo'n mooie. Hier is Troma e en Formidable. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.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 Ja, deze Zuiderbuur Stromae heeft al heel veel hits gescoord. En dit is wat mij betreft een van zijn betere platen. Hij is gewoon formidabel. En inderdaad, zo heet dat plaatje ook. Het is weer tijd voor Wat Zandvoorts nieuws. Hier is Dolly ten Ja, van de week uh, was ik onderweg naar mijn fysiotherapeut in uh, Bouwens Dat meen je niet. Ja, echt, echt. Echt waar? Ja, was ik, ja. En toen, uh, toen reed ik dus uh, dwars door de nieuwe entree... en toen moest ik weer terug, want ze waren daar uh, heel hard aan het werk... Met die uh, nieuwe entree, hè? daar waar de kinderen ooit zwemles kregen... van Dries en Meri, daar ligt nu zand en daar is helm geplant. En de pilaren die als stille getuigen van vervlogen tijden nog overeind staan... die kunnen mogelijk nog verfraaid worden of een fris likje betonverf krijgen. Dat dan weer wel. En uh, Hopelijk wordt dat duimgedeelte niet zoals naast het casino gebruikt als een hondenpoepplaats. Nee, maar dat we dat netjes schoonhouden voor alle mensen die daar straks doorheen gaan lopen om naar het strand te komen. Nee, het uh, gaat er leuk uitzien. Schelpen, kiezeltjes, mooie uh, uh, soort stenen. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen, dat entree van zand. Jij vond het wel mooi dus. Ja, ik vind het ik vind wel aardig worden, ja. Okay. Ja, maar je moet het natuurlijk pas zeggen als het af is, hè. Maar dat is bij de kapper ook altijd. Dan denk je, wat is die nou in godsnaam aan het doen? Eng, hè? En dan op een gegeven moment mag je kijken, dan denk je, wauw. Ja, toch? Nou, we hopen dat dit ook zo gaat zijn. Nou, we houden ja. uiteraard in Inderdaad. de gaten de entree van Zandvoort Belangrijk dus voor Salvoort om er van de zomer weer gelikt uit te zien. Absoluut. En CFM Salvoort is er gewoon bij hoor bij dat gelikte Salvoort met nu de Belstars. You don't really care. Up town, funky walk, up town, funky you Up town, funky you up town, funky up. I said, up town, funky up Uptown funky you Up Uptown funky you up town, funky up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak out and own it, don't break about it. Heb ik je even lekker verwint, hè, in deze plaats? Dolly... Ja, swing it out. Ja, ik wist het wel, ik wist het wel. Je mag me straks nog een keer verwennen. Ja, ik dat, even... nee, dat ik... gaat goed komen. Ja, ik ga een mooi plaatje bij je aanvragen. Mark Ronson opte samen met Bruno Mars en de Uptown Funk. Heerlijk. Ja, zo dadelijk uh, om half drie gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Ja, onze, ik zal even vaste, het raam openzetten. Ja, onze vaste weerman Lex van der Hoorn, die is uh, helaas uh, verhinderd. Dus jij mag zo meteen zijn plek innemen. Geen probleem, geen probleem, geen enkel probleem. Ik, ik enkel doe probleem. het raam open. Ik steek mijn vinger naar buiten. En ik, ik vertel je precies wat voor weer we krijgen. Ja, wat, wat we krijgen. Daar gaat het om. Ja, precies. Ja. Tot morgen hebben we de ja -marks. Ja, en dan, dan... willen we wel een beetje mooi weer hebben natuurlijk. Nou, als dus... we het maar droog houden. Ja. Hè? Zonnetjes alleen al meegenomen. Oké, okay, je, je vertelt er nog niks over? Nee, half drie pas toch? Door, ja, we het... wil het nou ook wel doen. Nee, dan horen we ze dadelijk. naar nou, het volgende plaatje. Longer, get out of my mind. The secret of your She wonders ...uit de jaren 60 hoor je bij CFM op de zaterdag af. Dat was de single van Kerry Buckerts en de junior cap, Jordan de Young Girl. Via de wordt en daarmee is het precies half drie geworden tijd voor het weerbericht met Dolly Tempierik. Ja, ja, ik zal u uh, vertellen wat de weersverwachting wordt voor vandaag en morgen. Nou ja, vandaag kunt u het misschien al een klein beetje raden, maar ik ga het toch vertellen... Het is vandaag aanvankelijk bewolkt en vanochtend viel er uit de bewolking wat lichte regen en motregen op de passage van een front verbonden aan depressie Diethelm boven IJsland. Vanmiddag wordt het weer droog en later gaat het toch ook weer opklaren. De wind gaat uit het noordwesten draaien en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal 14 graden. Aan zee blijft het kwik helaas steken bij een graad of 12, 13. Dus toch maar de jasjes weer aan vandaag. Dan vanavond en de komende nacht blijft het droog... met naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het westen tot noordwesten... en de temperatuur daalt maar een graad of 8. Morgen, ja, die belangrijke dag. Morgen gaan we buiten naar de jaarmarkt. Of gaan we naar binnen bij uh, alle andere festiviteiten die in het dorp zijn. Morgen schijnt af en toe de zon. Hé! Hey. Ja! Maar, maar, er zijn ook wolkenvelden. En in de ochtend kan er hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. De westenwind waait matig tot krachtig. En de temperatuur stijgt naar 13 graden aan zee. En naar 14 tot 15 graden elders in de regio. Dus ja, het kan vriezen, het kan dooien. Willen jullie ook nog weten wat het na het weekend gaat worden? Ja, graag. Ja? ja? Ga ik dat ook nog even bekijken. Na het weekend wordt het duidelijk wisselvallig lenteweer. Maandag is het bewolkt en regenachtig. Dinsdag en woensdag draait het om buien met kans op onweer. Maar dan gaan we ook de zon geregeld weer zien. De wind is ook weer duidelijk aanwezig... en de temperatuur stijgt maandag naar 13 dinsdag naar 14, woensdag naar 15 graden. En donderdag naar 16 graden, of niet? Nou, dat laat het verhaal niet vertellen. Ja, donderdag naar 16. Nou ja. Je weet het nooit. Dat weten we toch tegen donderdag niet meer, hè? Normaal is het in deze tijd van het jaar een graad of 18. Dus ja, we leven duidelijk onder onze stand, helaas. Oké, okay, nou, volgende week meer weer met Lex van Hoorn. Dankjewel, Dolly. Volg meer. Graag gedaan. En wil je het nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl Dat was het weer. Eet smakelijk: hier is Tilenden. Zij heeft het CFM weerbericht bericht met Dolly Temperi. En wil je het weer nalezen? Download dan ook eens onze CFM app. Ook daar kan je het weer op volgen. Yeah, since the beginning you and me got together. Ellen Clark en de Sweet taste bij CFM. Ja, we gaan op naar uh, Duitsersveld, want uh, daar is uh, aanwezig uh, Sean Lemmers. Goedemiddag, Sean. Goedemiddag. Ja, dit weekend Hots uh, Knots Begonia toernooi. Ja, voor is... de 23ste keer. Oh, zo lang al? Ja. Wat ja, leuk, hè? We, Wat goed. Ja, het, het is het 23ste toernooi. En het heet, ik denk, zo'n jaar of 17, 18 al het Hotsknots-Begonia-toernooi. Het en dat is de uitspraak van de legendarische Bert Jacobs, ja. ook de zandsporter. Ja. Trainer bij uh, vele eredivisieclubs en eerste divisieclubs toen. Nu heet het Jubilair League. Ja. En uh, er zijn nu vandaag elf ploegen die gaan strijden om uh, de grote beker. Uh, ja, de wisseltrofee, zeg maar. Wat spannend. Is het spannend? Ja. Ik zeg wel maar dat het, het is spannend is, is maar... maar... Ja, nee, ik, ik zie hier uitslagen van 0-0, 1-1, 2-1. Heel oeh. veel gelijke spelen tot ja. nu toe. oeh. Zo'n 1, 2, 3, 4, 5, zo'n 14 wedstrijden al achter de rug. Ja. Ze komen vanuit heel Nederland en uit Engeland. Echt waar? De twee groepen, ja, elk jaar komen er twee groepen uit Engeland. Uh, de leeuwarden zwalen, de Alphense Boys... De Jonge. Robin Hoods. Geweldig. Robin Hoods, ik wel even vermeldingswaard, want Robin Hood zijn... Uh, ja, eigenlijk uh, was dat Robin Luiten die in de tijd dat team uh, coachte. Ja. Nou, Robin is helaas veel te jong overleden. Ja. En uh, de jongens hebben uit eer... Zijn naam genoemd. Ja. En de Fair Play Cup hier heet ook de Robin Luiten Fair Play Cup. Nou wat mooi. Uh, ja. Maar ik was naar uitstond uit bij komen en natuurlijk drie teams uit Zandvoort. Ja. Nou, het, is, uh, het is fantastisch, een hele goede sfeer. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, en straks gaan hier zo'n 180 mensen eten. Huh? Dat kunnen ze. Ze konden voor een bepaald bedragje zich inschrijven. Ja. En dan, uh, ja, dan krijgen ze krijg straks een heerlijke nasi, Bami, Saté. Nou, alles alles is er te krijgen. Oh, wij zitten hier helemaal verkeerd, hoor. Ja, wij zitten hier helemaal fout. Sean, Sean. John, <laughs> wie, wie is de kok die dat allemaal klaarmaakt dan uh, daarvoor? Joop uh, Van Nes. Nee, wij huren. Oh. Wij, nee. <laughs> Nee, wij huren een, drie mensen. Die doen dat een beetje uit hobby in de weekenden bij grote evenementen. Die staan nu volop te koken ja. en alles warm te maken. Maar een hele hoop nog te koken. En die, nou dus, die doen het nu een paar jaar. En werkelijk, we hebben hun gehouden omdat er nooit één klacht is. God, ik heb nog honger en het is op. Kijk eens aan. Ja, zo hoort het, hè? Oh, he? ja. En, zeg, en Sean, hey uh, uh, hoe ja. ver zijn jullie nu in het toernooi? Want uh, is het nog voor mensen de moeite als die zeggen van... ik wil toch even gaan kijken. Uh, gebeurt er nog oh, wat ja, vanmiddag eh, voor eh, het eten? Even kijken. Tot, uh, tot, vier uur, uh, ja, tot vier uur zijn er wedstrijden. Oh. En uh, elk veld is steeds uh, wedstrijden. We hebben op drie velden wedstrijden. Ja. En daarnaast, en dat is wel leuk, om vier uur... ...is de penalty-bokaal. En dan gaat van ieder, ieder team... Ja. ...gaat uh, iemand... Uh, ...penalties nemen. En uh, de winnaar... ...gaat net zo lang door tot er eentje meer hebt... ...dan de rest. Ja. En uh, die krijgt de lokaal mee. Ook nog. Wordt georganiseerd op het hoofdveld. Ja. En uh, ja, die krijgen ook nog een bokaal mee. Nou, geweldig. Wat een prachtig evenement zeg. Leuk dat het uh, zoveel jaar al uh, bestaat. En nou ja, goed, dat, dan moet het ook een geweldig evenement zijn. Want anders dan had het inmiddels al niet meer bestaan. Maar uh, nee, het is, is natuurlijk het is, wel een vreselijke organisatie, denk ik. Hè? Het is heel wat werk, vermoed ik. Het is, het is ooit ontstaan bij Stans voor 75. Ja, hè? ja, zoiets staat mij nog. Ja, dat het nee, eerst begon. heel dorps was. Hè? Ja, en uh, daar is het begonnen. En toen zij meekwamen uh, mee met Stans voor 75. Er is de organisatie heeft het gezegd. En het zijn ook dus heel leuk. Nou, als ST's antwoord mensen nu inmiddels. Ja. Maar het zijn de mensen nog. Dezelfde groep. Hoewel ik erbij gekomen ben. En ik was nooit bij 75. haar. Uh, het is in feite de basis, dezelfde groep. die 5, bij 75 dit ook organiseren. Hartstikke mooi. Echt ja. heel mooi. Hé, hey John, nou. uh, je zegt uh, trouwens uh, niet alleen teams uh, uit Salford. Uit maar zelfs uit uh, Engeland. Ja. En waar ja. blijven die mannen die meedoen? Hebben ze daar tentjes uh, staan of zo? Nou, de Engelsen die doen luxe. die hebben een paar huizen gehuurd bij. Uh, bij de wij hebben op een van onze velden, de bijtrapvelden... hebben inmiddels een aantal grote tenten staan. En heel veel andere kleine tentjes. Dus er zijn vogels <lacht> die hier blijven slapen. Gezellig. <lacht> uh, dus uh, de zandvoerders die slapen thuis. En dat merken we ook morgenochtend, want dan is het 11 uur moeten ze de eerste wedstrijd spelen. En dan is het vaak uh, strijden tegen de klok. Want <lacht> dan moeten ze nog beginnen en dan. Uh, oh, dus ik... morgen gaan jullie nog door? Morgen is het ook nog en morgenmiddag om de uh, dag rond 4 uur. Oh, dus er kunnen mensen ook nog gaan, gaan kijken. Ja, wat ja. goed. Leuk. Ja. Nou, ik hoop ja. dat jullie uh, nog heel veel plezier blijven houden zonder incidenten. Dat het allemaal maar heel sportief mag verlopen. En uh, heel veel Het succes... Dit is een uitslag, een ja? officiële uitslag. Hebben we oh, daar komt hij okay. aan, die komt die oh, aan, oh, komt oh, aan. Oh, oh, ons, ons tweede moest ook na competitie spelen. Ja. En die hebben de eerste wedstrijd gewonnen. Hé! Hey. 6 1. Wow, Zo, geweldig. Zo, wat een score. Dat is gewoon uh, ja, dus pakkie dat geven. Dat bleek, uh, ja, dat wordt volgende week uh, spelen ze bij... Nee, het uh, tweede speelt donderdagavend. Ja? die wij hebben een heel groot jeugdtoernooi voor het weekend. Ja. En uh, dus die spelen de tweede wedstrijd donderdagavend. Ja. En het eerste speelt volgende week of om vijf uur, of om zes uur. Mooi. Goed zo. om dus half drie wat jullie gewend zijn van ons. Nee. Dus ja. nu direct ook seppen uh, met uh, amsterdam hoe de stand is daar. Ik weet niet ja? of jullie daar iemand hebben die daar... Uh, nee! Nee, niet dat wij ja? weten in ieder geval. Oh, nou, nee. ik ga proberen wel de stand uh, door te geven en dan uh, sms ik hem jullie dan. Helemaal, Helemaal goed, John. Zo oh, zeiden we in koor. Dankjewel. Heel <laughs> veel plezier en heel veel gezelligheid daar, John. Want het draait allemaal om de gezelligheid, hè. Tuurlijk. Ja, ja, en, uh, dat is het ook. En het gaat hier, uh, de kantine zit half vol, de rest zit op het veld. Ja. Maar het is een hele goede sfeer. Hartstikke goed, mooi. fantastisch droog geworden, hè. Ja, ja, gelukkig wel. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Geniet ervan, uh, Sean. En dankjewel hè, voor de informatie. Oké. Okay. Dankjewel, Sean. Fijne dag nog. En eet smakelijk. Dat was uh, Sean Lemmers vanaf uh, Duintjesveld. Dit weekend het Hotse Knots Begonia Toernooi. Al daar. to do Got to do to get a drink of soda pop around here. Ooh, and know I never got her name, or time to find out anything. I loved her just the same. And know I rode a different road, and sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. I'm mm -hmm. zat uh, gisteren naar... Uh, ja, ja, jullie programma tussen 5 en 7 te luisteren... stond voor Draai Door. Ja. Ja, was weer gezellig trouwens. Ja, was weer een heel leuk programma. Ja, wat voor, wat voor band hadden jullie daar? Uh, Jack en the Weatherman. Jack en the Weatherman. Wat ja. kan je vertellen over deze band? Nou, het zijn uh, uh, uh, uh, twee jongens. Als je, het, als je hun cd luistert... lijkt het net inderdaad of er een band speelt... maar ze zijn echt maar met z'n tweetjes. Oh, ik dacht inderdaad uh, Studio Vol. Nee. Nee, nee, nee. Het zijn een soort Nikkelen ze met z'n tweeën, want ze doen alles zelf. Het is echt... Uh, ik, ik heb met verwondering geluisterd van... ja, het is echt waar. Ze doen het gewoon echt met z'n tweetjes. En uh, ze maken wonderschone muziek. Ze hebben prachtige nummers. En het zijn een stel leuke knullen. Echt waar. En, en het hele verhaal ook wat eraan vooraf gaat. Ze komen alle twee uit Emmen. Zijn, uh, uh, hebben samen op de basisschool gezeten... Uh, op een gegeven moment elkaar uit het oog verloren... door de middelbare school en uh, hogerop. En op een dag zat een van beiden op een terrasje in Haarlem... waar die was gaan wonen. En die ziet de ander voorbij lopen. Dus ja, die schoven bij elkaar aan tafel. Wat doe jij hier? Nou, ze bleken er alle twee te wonen. En alle twee de muziek in te zijn gegaan. En toen heeft de een de ander geïntroduceerd bij de band... waar hij op dat moment speelde. De band vond het niks. En toen heeft die ene gezegd van, nou, dan ga ik ook weg bij de band. Dan gaan wij met z'n tweeën door. Wat een met... mooi verhaal. Ja, leuk, hè? Dus met als resultaat Jack en de Weatherman. Nou, het, het uh, prachtige nummers. Ja, ze Hef? waren gisteren dus uh, bij uh, SoFood. Draai door. Ja, En heel binnenkort trots. waarschijnlijk wel weer een uh, keer op herhaling. Ja, omdat uh, ze waren een beetje laat, want ze waren me vergeten. Ze zaten zo druk te repeteren in Haarlem. Dus uh, toen ik ze opbelde van waar blijven jullie nou... toen zijn ze als maloten de bus ingestapt. Heel snel en hier naartoe gekomen. Dus ze waren er maar een uurtje. Terwijl die jongens, ze bulken van de humor. Ze hebben zoveel te vertellen en zoveel moois te laten horen. Dus ze hebben beloofd nog een keer terug te komen. Nou, de luisteraars die het gemist hebben, Sandvoort draait door... Nog twee keer tot aan de zomerstop te beluisteren op de vrijdagmiddag tussen vijf en zeven uur. En wij zijn er dus zometeen weer naar het nieuws en weer van drie uur tot zo. We zijn toch nog even terug, want we hebben goed nieuws over SV Sanford 1. Breaking news. Breaking news, we staan met 3-0 voor in Amstelveen. Amstelveen, SV Sanford, 0 tegen 3.